Bed. Doe open, liefste. Deze nacht kom ik bij jou, laat me toch binnen. Politiek haat en neid, alle dagen, honger en rampspoed in heel het Rijk. Deze last kan ik niet langer dragen, het is zo zwaar dat ik bijna bezwijk. Overal problemen die geen einde nemen, laat me bij je slapen. Ik ben een schip dat in jouw haven van jouw geborgenheid verwacht. Meer vraag ik niet voor deze nacht. Jouw niet wordt gered, Elisabeth. Waarom ga je niet weer naar je moeder? Daar heb je toch steeds voor gekozen? Liefste... Ik wil niet. Wat heb ik gedaan? Jij laat toe. Dat Rudolf gestraft wordt Rudolf gestraft Ik heb alles gehoord Dat je moeder hem kwelt Zonder mededogen Zo wordt hij door haar Tot keizer gedrild Hij is nog te week Ze maakt hem kapot Ik kan haar gedrag niet langer toestaan Dus kies nu voor haar Of voor mij Ik heb een ultimatum voor je opgesteld als je me niet verliezen wilt, volg het dan op. Ik wil over de opvoeding van mijn kinderen beslissen. En van nu af aan bepaal ik zelf wat ik doe en laat. Hier, lees wat ik geschreven heb en kies. Voor je moeder of voor mij. En laat me nu alleen. Ik... E Trabed. Jij zult pas rusten als ik jou kus en jou onarm ik zal je troosten Vlucht en jij zult vrij zijn en alle wanhoop zal voorbij zijn ik leid je weg uit deze tijd naar een gedroomde werkelijkheid, Elisabeth, Elisabeth, ik hou van Van